Elf uur, jobboot met het NOS-journaal. De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten over een Amerikaans vliegdekschip loopt steeds verder op. Iran wil niet dat het schip terugkeert naar zijn basis in de Persische Golf, vlakbij Iran. We waarschuwen maar één keer, zei de bevelhebber van het Iraanse leger vandaag. De Amerikanen lijken zich niets aan te trekken van de agressieve toon. Het vliegdekschip gaat gewoon terug en onze doorvaart door de straat van Hormuz... is volledig in overeenstemming met het internationaal recht, zegt het Pentagon. Het ministerie voegde er wel aan toe dat het geen confrontatie zoekt met Iran. De sfeer tussen de twee landen is ook verslechterd door het dreigement van Iran om de straat van Hormuz af te sluiten en door het testen van nieuwe raketten. De Nederlandse ambassadeur is vandaag teruggekeerd naar Teheran. Hij werd op 1 december voor overleg teruggeroepen uit protest tegen de bestorming van de Britse ambassade in Iran. De olieprijs is vandaag sterk gestegen. Onder meer door de toenemende spanning tussen Iran en de VS... liep de prijs van een vat Amerikaanse olie op tot boven de 100 dollar. Ruim 4 dollar meer dan de slotkoers van gisteren. De prijs bereikte daarmee het hoogste niveau sinds het midden van november. Ook de positieve ontwikkeling van de Amerikaanse economie... was van invloed op de olieprijs. De Amerikaanse industrie groeide vorige maand in het sterkste tempo sinds juni.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 Nederland krijgt de komende jaren te maken met een nieuw type veelpleger... zegt de Rotterdamse korpschef Pauw. De traditionele verslaafde autokraker verdwijnt. Zijn opvolger is jonger, sluwer en gewelddadiger. Hij intimideert zijn buurt en voelt zich onaantastbaar. Hij is uit op status, geld en kicks, zei Pauw in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij constateerde ook dat het niet lukt... om het aantal overvallen in Rotterdam-Rijnmond terug te dringen...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 Hij heeft gezegd dat hij geen spijt heeft van de staatsgreep... en dat hij liever zelfmoord pleegt dan terechtstaat. En dan het weer. Vannacht wisselend bewolkt. Vooral in het noorden kans op stevige buien met zware windstoten. De temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt dan 9 graden. In de middag en avond weer veel wind. In het Waddengebied mogelijk stormachtig. Ook de dagen daarna wisselvallig met van tijd tot tijd veel wind.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 Zo gemakkelijk is het om de toekomst van de wereld te veranderen. Miele wasmachines vanaf 799 euro. eerstweekamp.nl. Gute nacht, vreunde. Het wird tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte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 Wat is in 2012 uit en wat is in? Heerlijke lijstjes. Panterprint, Nick en Simon, oesters, roze glipglos zijn uit. Vogeldessins, bitterballen, Gesper Doel en felrode matte lipstick in. Vooral dat laatste doet me plezier. Maar er was nog iets. Televisie is uit en radio is in. U bent een trendsetter. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wie? Wie, wie gaat het straks opnemen tegen Barack Obama? Vannacht is de eerste voorronde in de strijd om de Republikeinse kandidatuur. Traditioneel in Iowa. En Mitt Romney is favoriet. Maar ik ga straks ook de andere kandidaten doornemen... met Boris Dietrich en Michel van der Hoek. In Nigeria neemt de onrust toe. Bomaanslagen in het noorden, verdubbeling van de brandstofprijs... Wat is daar toch aan de hand? Opstand? Ik vraag het schrijver en journalist Femke van Zeil zometeen. Die gaat de benen binnenkort wonen. Wat zoekt ze daar? En 2012 is het jaar van de historische buitenplaatsen. Dat wist u nog niet, hè? Zometeen alles erover. En of u in een windvlaag nou makkelijker wordt meegenomen... als u dik bent of dun, dat hoort u om 5 voor 12 van Weerman Gerrit Hiemstra. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 3 januari. Nu de tandarts zelf zijn tarieven mag bepalen, ontstaat een nieuw fenomeen. Voor het boren nog even onderhandelen over de prijs. Bij mij kost een uh, eenvlaxvulling 65 euro. We praten weliswaar over een witte vulling waarbij ook de verdoving erin verwerkt is. Dus mocht het zo zijn dat u zich niet laat verdoven, dan kunnen we over een, een korting praten. Korting bedingen lijkt logisch omdat de tandarts er volgens verzekeraar VGZ flink op vooruit gaat. In tijden van uh, de bezuiniging waar we in, nu in zitten uh, vind ik 10% stijging. Dan spreken we over 30.000 euro gemiddeld per tandarts en dan vind ik dat veel. VGZ heeft nu zelf prijzen vastgesteld... die in de meeste gevallen lager zijn dan die van de tandarts. Het verschil moet u zelf betalen. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met nog een nieuw fenomeen. Ik denk dat voor de prijs die VGZ vergoedt. er wel degelijk een kroon gemaakt kan worden, maar dan uit China of Korea. Door twee telefoontjes is de Duitse president Wolf de gebetenhond. hond. Hij bedreigt de journalisten die iets wilden publiceren over zijn privéleven... En dat is uitgelekt. Niet nur aus der oppositie, ook aus dem regeringslager forderen immer meer politiker een nieuwe persoonlijke erklaring van Bundespresident Wolff. In het parlement brokkelt de steun voor de president in rap tempo af. Ik schäme me eigenlijk dat ik in allen drie Wahlgängen mijn stem gegeven heb. Tijdens de jaarwisseling was er meer geweld tegen hulpverleners dan vorig jaar. Na een paar dagen onderzoek weet justitie hoe dat komt. De raddraaiers hadden veel gedronken. Ja, dat speelt een grote rol. Je kunt eigenlijk zeggen, daar waar geweld is... is bijna altijd forse drank in de spel. Het OM is boos en eist hoge straffen. De rechter gaat daar in veel gevallen in mee. U moet wel merken dat wat u deed echt niet mag. U moet het weer goedmaken naar maatschappij door voor te werken. Maar ook andere mensen moeten weten, als je dat soort ontgrijn uithaalt... een straf tegenover staat. 90 uur werkstraf... Volgens de nieuwe Amsterdamse korpschef Aaldersberg wordt niet alleen tijdens de jaarwisseling te veel gedronken. Zijn dienders hebben dagelijks last van drankmisbruik. huiselijk geweld, burenoverlast, uitgaansgeweld. een groot gedeelte van als het donker is, zijn alcoholgerelateerde delecten. De verkiezingsstrijd in Amerika is losgebarsten. Het duurt immers nog maar elf maanden voor een nieuwe president wordt gekozen. Kiezers worden bestookt met informatie. De eerste republikeinse voorverkiezingen zijn in de staat Iowa. Mitt Romney lijkt vooraf al zeker van zijn winst. Ik denk dat ik de nominatie nomination. Ik hoop dat. Ik I'm going to werken om dat te doen. En dan de 1 januari-storm. Wat waaide het hard. Vooral in Noord-Nederland ging het flink tekeer. De zuidwesten had gehoord op verskaten plakken van schaar Van de midden raasde de storm met van 120 kilometer in de oren oer de provincie. De meeste schade is veroorzaakt door omgewaaide bomen, afgerukte takken en rondvliegende dakpannen. Zelfs voor de ultieme liefhebbers van wind, de surfers, was het iets te heftig. Als, als het ongeveer 20, 30 km per uur langzamer zou waaien, zou je ongeveer tegen de 80 kunnen, of ik. Maar dat kan ik nog niet. Ik hou hem niet meer op het water. Niet. Verslaggevers moeten de wind wel trotseren. En hier op het strand bij IJmuiden voel je die wind echt heel erg. Je wordt koud door je nee, je kan bijna niet... Niet blijven staan. We staan! <laughs> en voor wie het nog niet gelooft: het waaide echt hard op het strand. We hebben het geprobeerd, maar uh, het gaat te hard. Ja, de hond uh, waaide weg. <laughs> dus toen zijn we er maar mee gestopt. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, Martijn Nijhuis moet lachen, en ik ook, om die wegwaaiende hond. We zien hem voor ons. Maar goed, hij zit hier uh, omdat hij de kranten vanmorgen al heeft ingekeken. Ja, en in het financiële dagblad staat goed nieuws. De prijs voor stroom en gas gaat dit jaar iets omhoog, maar... De meeste mensen hoeven dit jaar toch minder te betalen. Dat komt door het extreem zachte winterweer. Daardoor ligt het gasverbruik zo'n 10 tot 20 procent lager... dan tijdens de strenge winter van een jaar geleden. De gemiddelde consument bespaart dit jaar per saldo... zo'n 50 tot 75 euro op zijn energierekening. Rotterdam wil een eind maken aan de overlast... van wildparkerende Oost-Europese truckers in het Maashavengebied. Mildspits. Vooral in de weekend strijken honderden truckers in de haven neer... om te overnachten. De plekken zijn inmiddels beruchte broeinesten van ladingdieven en prostituees. De gemeente, politie en het havenbedrijf gaan nu samenwerken... om de overlast de kop in te drukken. We hebben te lang oogluikend toegestaan... dat Oost-Europese truckers hier soms met honderden tegelijk overnachten... zegt iemand van het havenbedrijf. De situatie is zo uit de hand gelopen dat we nu wel moeten ingrijpen. Bijna 100 publieke zwembaden worden bedreigd met sluiting... meldt de Volkskrant. Dat komt vooral doordat gemeenten op hun zwembad bezuinigen vanwege de crisis...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 De regering Kok sprak toen wel een spijtbetuiging uit over hoe de Joden na de oorlog zijn behandeld. Ja, maar van Borst en Zalm had het verder mogen gaan. Ze vinden excuses op hun plaats voor het falen van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de oorlog. De regering Gerbrandi zag de Joden als een bijzondere groep, zegt Borst. Als alle katholieken of gereformeerden gedeporteerd waren, dan had de koningin vanuit Londen wel instructie gegeven aan bezet Nederland, denkt Borst. Sportvliegtuigjes zijn levensgevaarlijk voor het professionele vliegverkeer. Dat meldt de Telegraaf na een rondvraag. Aanleiding is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een bijna ongeluk. Eentje waarbij oud BZN-muzikant Jan Tuip betrokken zou zijn. Hij botste eind vorig jaar met zijn vliegtuigje bijna op twee passagierstoestellen. Volgens de Nederlandse luchtverkeersleiding zijn er steeds meer van die incidenten met van die sportvliegtuigjes... De politiek moet snel ingrijpen, zegt Luchtverkeersleiding Nederland... want er is al een paar keer op het nippertje een vliegramp voorkomen. Er is een nieuw soort pensioen in opmars, zegt Trouw. Een pensioen waarbij alle risico's bij de deelnemer liggen. Zeker 40 bedrijven hebben al zo'n pensioen geregeld voor hun werknemers. Ze betalen samen met hun personeel een vastgesteld bedrag. En de werkgever hoeft niet tussentijds bij te springen... met een hogere premie of een bijstorting. Ga je met pensioen, dan krijg je wat op dat moment verdiend is of wat er over is van het ingelegde geld. De singles die tijdens de jaarwisseling huilend op de bank zaten... gaan nu weer massaal op jacht naar een partner, zegt Spits. De krant constateert een trend. Er wordt steeds meer gedate via de smartphone. De alleenstaanden loggen via hun telefoon in... op bijvoorbeeld e-matching.nl of lexa.nl. Volgens de directeur van de Relatieplanet... wordt via de telefoon ook veel intensiever gezocht. Leden met een smartphone loggen zes keer per dag in. Een goede profieltekst schrijven, dat blijft moeilijk... constateert Spits na een kleine rondgang. Zo schrijft een vrouw... Wie wil beweren dat ik niet een lekker ding ben... heeft vast weinig hersencellen is een kopie. Een man zegt... Ik zoek een vrouw om een seksuele relatie mee op te bouwen... en misschien naar de toekomst toe een vaste. En een vrouw schrijft... Ik zoek een extraverte, stoere, jongensachtige... sportieve, energieke, creatieve, charmante, gepassioneerde... maar vooral onafhankelijke man. Met een goede glimlach... De schrijver van het artikel sluit af met een gouden tip. Mochten de honderden datingsites toch geen uitkomst bieden... dan kun je altijd nog naar de kroeg. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Starts a fire that burns to hurt and pain away It's all the hope I got now anyway yeah. It's hard to lift the soul up every day A little spark lights a flame that makes a fire. To lift the soul up every day. Takes a long time to heal van Emmet Tinley. Een singer-songwriter die opgroeide in Ierland... en die kon spelen op Eurosonic... want die hebben dit jaar Ierland als focusland. Ja, we gaan naar Amerika. Het is traditie. De inwoners van de Amerikaanse staat Iowa mogen als eerste stemmen over de Republikeinse presidentskandidaat. Vannacht, om half drie Nederlandse tijd, beginnen de stemmen, uh, de stemmingen. Ja, wat moet je het zeggen? De caucus, dat is een, iets heel apart. dat hoort u zo. Ik ga erover praten met Michel van der Hoek, docent aan de Bethel Universiteit in Minnesota, die de Republikeinse partij volgt. En met Boris Dietrich, die bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen onze democratenwatcher was. Ik begin bij Michel van der Hoek. Ja, het is uh, een cru uh, nou ja, cruciaal. Een belangrijke dag hè, voor de Republikeinse kandidaten? Uh, nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe je de, het belang van de caucus in Iowa uh, uh, neerzet. Het uh, is, is niet helemaal duidelijk hoe belangrijk het is. Daar is nog wat onenigheid over. Yeah. Waarom mag Iowa eigenlijk altijd beginnen? Uh, omdat men in Iowa een wet heeft aangenomen waarin staat dat Iowa als eerste moet zijn. Ja, dat is heel raar. Ja. En dat ja. fenomeen caucus, dat is ook nog iets aparts, toch? Ja, en caucus is niet een traditionele verkiezing. Het is meer een soort bijeenkomst. Uh, zowel de Republikeinse partij als de Democratische partij... doen het op hun eigen manier. Dus ook Democraten komen in principe vanavond samen. En dan gaat men elkaar proberen te overreden om kandidaat 1 of kandidaat 2 te steunen. En dan bij de Republikeinen vult men een naam in van hun voorkeurskandidaat op een blank vel papier en dat dient men dan in. Ja, dus dat gaat niet met een stemhokje en zo? Uh, nee. nee. En, en welke kandidaten worden het meest aangeprezen in de debatten? Komt daar al iets over naar buiten? Uh, nou, in de debatten lopen de kandidaten elkaar een beetje achterna. Hè. De afgelopen maanden heb je natuurlijk gezien dat uh, eerst de ene kandidaat... dan de andere kandidaat uh, weer naar boven komt en, uh, en dan weer terugzakt. Dus uh, momenteel, uh, momenteel gaat het heel erg goed met, uh, met Ron Paul in, in Iowa. Die, uh, die scoort waarschijnlijk uh, wat, dus ongeveer 25 vanavond. Dat is die en, oude man, hè? Uh, het is een oudere man, ja. Ja, die is nog in de 70... Ja, hij is uh, ja, 75 of zoiets. Maar ja. dat, dat is geen probleem? Uh, voor, voor, nou, ik, ik weet niet of dat nou het grootste probleem van Ron Paul is. Zijn leeftijd hij heeft andere problemen. Wat dan? Uh, nou, hij heeft een aantal tamelijk krankzinnige ideeën. en uh, hij, Ik zou zeggen dat hij daarom ook niet bij de Republikeinen zou moeten passen. Hij heeft een aantal ideeën op economie die misschien niet zo gek zijn... maar zijn buitenlandbeleid is, is ronduit krankzinnig wat mij betreft. Want, wat zegt hij dan? Nou, hij is een extreme isolationist. Hij wil in principe mm -hmm. het gehele buitenlandbeleid van Amerika afschaffen. Hij wil geen steun aan andere landen geven. Hij heeft gezegd dat hij de staat Israël wil afschaffen. Dat het gehele Israëlische grondgebied aan de Palestijnen moet worden teruggegeven. Uh, hij gelooft ook niet dat er ook maar enig bewijs is dat Iran een kernwapen aan het ontwikkelen is. Uh, met andere woorden, hij leeft in een andere werkelijkheid die de rest van de wereld niet ziet. Maar goed, hij doet het dus niet slecht vooralsnog. Uh, zometeen ga ik die andere kandidaten ook even met je doornemen. Ik ga eerst even ja. naar Boris Dietrich. Dag, uh, dag meneer Dietrich. Of, Goedenavond. Dag Boris, ja, we hebben elkaar vaker ja. gesproken. Je volgde vier jaar geleden voor onze Democraten. Hoe kijken die naar de verkiezingen in, in Iowa? Vandaag? Ja, die zitten toch een beetje op de bank achterover en die kijken hoe de republikeinse presidentskandidaat elkaar krassen bezorgen, elkaar zwart maken. Vanmiddag heeft bijvoorbeeld Newt Gingrich, Mitt Romney die uh, toch wel getipt wordt als een hele sterke kandidaat, voor leugenaar uitgemaakt. En dat vinden de democraten best wel fijn. Dan hoeft Obama dat allemaal niet te doen. Laat ze elkaar maar verzwakken. En tegen die tijd dat er uiteindelijk na nou, misschien wel maandenlang verkiezingen houden, een kandidaat bij de Republikeinen Republikeine kon bovendrijven, ja, dan heeft Obama het vrij makkelijk, want die kan al die eh, zwakke plekken genadeloos eh, belichten. Ja, eh, want eh, bij de Democraten is er maar één kandidaat mogelijk, Obama? Nee, er is niet één kandidaat mogelijk, maar er is echt maar één echte kandidaat. Nee. Wellicht dat zich wat mensen aanmelden die het leuk vinden om in de publiciteit te komen, maar. Eh, Obama is gewoon de enige echte kandidaat uh, bij de Democraten. En hij heeft ook weinig uh, verzet binnen de partij. Ik moet wel zeggen dat men over het algemeen wel een beetje teleurgesteld is. Dat de president toch niet de verwachting heeft waargemaakt die, die hij uh, vier jaar geleden zelf in die campagnes uh, heeft uh, gewekt. Uh, ja, men is wel een beetje teleurgesteld, maar er is eigenlijk niemand anders die het beter zou kunnen doen bij de democraten. En dus ze hopen dat een zwakke republikein eigenlijk uh, de kandidaat wordt tegen wie Obama in het strijdpak moet gaan. Ja, vooralsnog lijken ze allemaal uh, een beetje zwak, Michel van der Hoek. Uh, ze lijken er niet in te slagen om een stabiele kandidaat uh, voor te brengen. Ik kan me die Herman Keen nog herinneren van Imagine There's No Pizza... He, die stopte ermee wegens beschuldigingen van uh, seksueel ontoelaatbaar gedrag. Rick Perry wist zijn eigen plannen niet meer. He. Dat was... Oeps. En, uh, nou ja, uh, Bo Boris Dietrich zei het al. Newt Gingrich noemt Mitt Romney een leugenaar. En uh, Rick Santorum vindt Ron Paul walgelijk. Ja, uh, ze, ze, ze pakken het niet slim aan he, door elkaar de tent uit te vechten. Ja, ik moet uh, zeggen dat het ook uh, dit jaar een uh, uitermate zwak kandidatenveld is. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks tussen zit... maar uh, een aantal belangrijke politici die, die wat meer inbreng hadden kunnen hebben... hebben bedankt voor de eer. Uh, en en dat, dat is nu een, ja, Het is een proces van zoeken nu dus hè, naar uh, wie, wie is de beste kandidaat. Ik denk dat Mitt Romney toch de, de beste kandidaat is... ondanks die aantijgingen van Newt Gingrich dat hij een leugenaar zou zijn. En ik zou zeggen, kijk naar jezelf. Ja, want waarom is hij een leugenaar volgens Newt Gingrich? Uh, nou, een leugenaar misschien niet, maar hij heeft ook wel een aantal erg op mer merkwaardige dingen gezegd. Uh, waar waarvan ik zou zeggen van nou, uh, ik weet niet of jij nou in de, in de race zou moeten zijn. Ja, wat dan? Nou, uh, een van, uh, Newt Gingrich is uh, zijn, zijn kandidatuur is vooral gebaseerd op het feit dat hij in 1994 dus de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden werd. Voor het eerst in 40 jaar de tijd dat de Republikeinen de, dat, dat, uh, dat huis van het, het Amerikaanse congres in, in handen hebben genomen. Maar als je dus praat met mensen die, uh, die hem dus gekend hebben uh, in die tijd, die zeggen van nou hij was helemaal niet zo goed bestuurder. En uh, hij is vooral een ideeënmachine die veel goede ideeën heeft, of veel ideeën laat ik het zo zeggen. En sommige ideeën zijn wel heel erg raar zo stelde hij eens een keer voor om uh, gigantische spiegels de ruimte in te schieten... die dan s'nachts het zonlicht kunnen weer en zo goedkoop Washington D.C. kunnen verlichten. Dus uh, dat, dat is wel een categorie van ideeën waar ik zeg van... nou, dat klinkt me niet echt realistisch in de oren. Ja, dus wie wordt het volgens jou? Mitt Romney. Ja, en is dat dan een geduchte tegenstander voor, voor Obama of niet? Ik denk het wel. Ik denk dat het te makkelijk is om hem af te schrijven als, uh, als iemand die uh, zijn ziel zou hebben verkocht aan de Tea Party. Dat hoor je wel eens, hè, dat hij vroeger zo gematigd was en nu is hij opeens heel erg rechts geworden. Ik denk dat hij inderdaad wel wat verrechts is, is, maar dat, dat het verschil en dat, dat, dat, dat die, die, die verschuiving niet zo erg is als men voorstelt. En, uh, dat de problemen die men aankaart, waarop hij, waarop hij zijn, zijn, zijn, zijn mening zou hebben veranderd, niet zo groot zijn als men... Momenteel, we voorstellen, elf maanden is een lange tijd. Een, ja. Dus er kan nog veel gebeuren. Ja, Boris Dietrich. Ja, het is uh, geen voorverkiezingen voor de Democraten. Het is, eigenlijk een beetje, het is een beetje saai, hè? Of niet? Ja, nou nee, saai niet. Want het is natuurlijk wel interessant om te kijken hoe dat binnen die republikeinse partij werkt. Um, Gingrich die verwijt uh, Mitt Romney dat hij net doet alsof hij conservatief is. Maar dat eigenlijk niet is. En dat is dan een verwijt bij de republikeinen. Ja. Um, en het gaat er natuurlijk om welke republikeinse kandidaat kan de middengroepen... en kan ook de onafhankelijke kiezer naar zijn kant weten te krijgen. En uh, inderdaad ben ik het er mee eens dat dat toch wel Mitt Romney lijkt te zijn... Um, als de economie slecht blijft gaan, dan kan het toch nog wel spannend worden. Want de meeste Amerikanen zien eigenlijk niet dat het Amerikaanse congres... volkomen uh, ja, ineffectief is en elkaar uh, daar zwart zit te maken. Maar ze geven de president, in dit geval Obama, de, daarvan de schuld. Dus naarmate het slechter gaat met de economie, zal Obama het moeilijker krijgen. Want die moet dan toch uitleggen hoe het komt dat het zo slecht gaat... en dat hij dat niet heeft verbeterd. En uh, Mitt Romney bijvoorbeeld kan dan zeggen, ik ben een zakenman, ik heb heel veel geld verdiend, ik weet hoe het werkt. En als u op mij stemt, dan zal het beter gaan. En mensen hebben altijd behoefte aan hoop. Ja. En dat was ook het thema wat Obama vier jaar geleden zo uitspeelde. Dat zal hij nu wat minder kunnen doen. Ja. Nou, dat gaan we allemaal nog meemaken. Hartelijk dank jullie, jullie beiden. En um ja, morgenochtend om een uur of zes, dan, uh, dan is het duidelijk hè, wie daar in Iowa heeft gewonnen. En uh, als u daarin geïnteresseerd bent, uh, dat verloop te volgen. De verkiezingen zijn de hele nacht op Radio 1 te volgen. Ni tay bes bi so beslum Samba tane kontang Buy dané na nanga fexé goré Tommy dani janganté faamu am kou mayna jadu la defanté di hasté cadeau Demel, Munna, Ambulag, Mugun Fenner, from a langa, some guy, me, Baner, who Hamne, follow me, lay Munna Demet, for young and tenny lay Demet, take the young, put the gay cannon for a great lunchy, you blue, mortar, you are a dull van uh, Youssou N'Dour. En deze Senegalese zanger die gaat meedoen aan de presidentsverkiezingen van zijn land. En daarin gaat hij het opnemen tegen de huidige 85-jarige president... Abdoulaye Wade. En je weet het maar nooit. Nou, het, het is uh, ook mooi, een kwestie die ik even voor kan leggen... aan mijn gast die in de studio zit, Femke van Zijl. Hartelijk uh, welkom. Zij is schrijver en journalist. Ze is heel veel in uh, Afrika geweest, met name in Nigeria. Ze gaat zelfs de komende maanden emigreren naar uh, Lagos in Nigeria. En uh, zij is hier omdat er onrust is... In Nigeria. Voerende reacties van de bevolking na de verdubbeling van brandstofprijs, bomaanslagen en uh, de noodtoestand is zelfs uh, uitgeroepen. Maar even, Femke, hooi, uh, over de uh, is is Nedoer. Denk je dat, er, dat zo iemand een reële kans maakt? Nou, het zou wel interessant zijn, want ook in Senegal is er zo'n jongerenbeweging. Uh, jean Maar heet dat, we hebben er, ja, genoeg, we hebben er genoeg van. van. van die uh, iets nieuws wil in de politiek. En misschien is zo'n relatief jonge presidentskandidaat... wel iemand die iets nieuws kan bieden. Ja, Hij is ondertussen ook alweer 52, maar goed. Vergeleken ja. met, vergelijken ter ter zitten, met, met president, de man, Ja, precies. Ja. Maar kan je, is er een link te liggen met Nigeria of zeg je nee? Zeker. We liggen ver van elkaar af. Over Wat landen. overal speelt is uh, de gigantische kloof tussen arm en rijk. Uh, Nigeria is een land waar 90 van de mensen rondkomt van 2 dollar per dag... En um, een heel klein deel zich helemaal vol stopt, uh, die gewoon zoveel geld heeft. Daar is rijk in Nederland niets bij. Mm -hmm. En die hele grote tegenstelling, dat, dat is eigenlijk wat dit soort uh, onlusten heel erg voedt. Want mensen zien natuurlijk wel dat er, dat er hele rijke mensen zijn... Ja. Wat is er aan de hand daar? Want wij hebben er niet zo'n zicht op, hè? Nee, dat dus veel... van alles aan... <laughs> het is een enorm land, dat ten eerste. Want je zegt bijvoorbeeld uh, noodtoestand is uitgeroepen. Dat is een aan, in een aantal uh, staten in het noorden, maar niet overal. En uh, in het noorden zijn er aanslagen geweest rondom de kerst. Helaas is dat inmiddels ja. een soort traditie geworden, haast. Uh, rondom de kerst, maar ook is er niet Een gebombardeerd, aangevallen en in brand ja. gestoken, ja. Ja. En um, dat wordt altijd toegeschreven aan Boko Haram. Dat is een, een islamistische secte die um, het westerse onderwijs slecht vindt. en uh, uh, die dus op, op die manier, zeg maar, uh, de mening af wil dwingen. Maar in Nigeria is eigenlijk niets wat het lijkt. Dat is altijd een beetje het probleem. En in dit geval ook uh, heeft het heel veel met politiek te maken en heel weinig met religie. Er zijn politici uit het noorden, die nu niet aan de macht zijn... die dat eigenlijk heel graag hadden willen zijn. Want politiek is gewoon een hele snelle manier van geld verdienen in Nigeria. Ja. En die sponsoren van dat soort splintergroeperingen... of gewone criminelen, die zich Boko Haram willen noemen... om een beetje onrust te zaaien in dat land. Want het noorden is islamitisch en het Grote zuiden is christelijk. christelijk tenminste grofweg. Ja. Grof weg. ja. Dat is sowieso al heel belangrijk om te begrijpen wat dat daar aan de hand is. Dat is belangrijk om te weten, ja. ja. Klopt. Dus daarom gaan ze die Boko Haram-beweging steunen... omdat ze eigenlijk boos zijn dat de president uit het zuiden komt. de president, president komt? wippen. De president ja. komt uit het zuiden en er is een soort ongeschreven regel... van we doen, we doen boompjes verwisselen. De ene presidentskandidaat is een termijn van jullie. Dan is die een termijn van ons. Alleen de vorige die, uh, was uh, ziek zwak en misselijk en die ging het hoekje om voordat uh, de termijn voorbij was... En toen kwam de volgende, die ook een, een, een zuideling was. En een christen? En, en een christen. En die bleef aan. Ja. En dat sinds ze niet in het noorden. Maar goed, die benzineprijzen die opeens verdubbeld worden, ja, is... dat is wel een ander verhaal. De benzine werd uh, geïmporteerde benzine, geraffineerde uh, olie, zeg maar, werd uh, heftig gesubsidieerd al, al al heel erg lang in Nigeria. Dat was gewoon een staande praktijk. Um, en daarvan heeft de Wereldbank al heel lang gelegen gezegd... Van dat is niet houdbaar, dat kostte echt miljoenen euro's per jaar. Maar iedere regering die dat steeds heeft probeerd om op te heffen... die schrok daarvan terug. Want de bevolking van dit land... wat de grootste olie-exporteur van Afrika is, notabene... Ja. die ziet eigenlijk helemaal niets terug. Geen, geen Naira, dat is de, de munt. munteenheid van die hele... Uh, olie. Het enige wat zij terugzien in hun beleving, in de beleving van de bevolking... is die subsidiëring van de benzine. En dan halen ze dat ook nog weg. En daar worden ze boos over? Daar worden ze terecht heel boos over. Als je eerst 65 naira betaalde en nu 140 aan de pomp. In, dit is 65, was 31 december. 140, ik heb net even nog gebeld met uh, Kaduna in Nigeria... Is, is wat je nu vaak betaalt. En uh, het heeft overal invloed op. Want die mensen die twee dollar per dag hebben... die hebben natuurlijk geen auto om vol te stoppen met benzine... maar die moeten wel het openbaar vervoer nemen... wat daar dan voor doorgaat. En dat is ook al verdubbeld. En de orkada's, de, de motortaxi's zijn verdubbeld. En uh, de prijs van een zakje water is verdubbeld. Dus alles schiet in één keer omhoog. Ja, zakjes, maar, ze doen dat in een plastic zakje, hè, water? Ja, precies. Dan kun je ja, zo'n puntje afknippen en dan, en dan kan je dat zo in, mond, in, in de hond spuiten. Ja. ja, dat doen ze in heel in Afrika. Ja. Um, maar zeg jij nou, is, daar broeit iets dat de boel daar kan ontploffen? Dan moeten we ons ja. iets voorstellen, zoals er in, ja, in Noord-Afrikaanse landen is gebeurd. Ja, dat, dat speelt nou? natuurlijk heel erg. Ik, ik heb in verschillende steden in Afrika gewoond voor mijn boek Gentonic en Cholera. Om ook uh, te zien wat dat verschil tussen arm en rijk doet. Want dat is eigenlijk de grootste kiem van alle onlusten... in, in derde wereldsteden met name. Dat is een jonge, redelijk goed opgeleide... Uh, maar straatarme en werkloze bevolking... die ziet uh, hoe een kleine elite zich volstopt. En dat is een kiem uh, niet alleen maar in Nigeria... maar ook in Senegal en ook in Mozambique en uh, ook in Zuid-Afrika. Een kiem voor... Uh, dit soort problemen. Maar wordt er dan ook. want Je gaat zelfs binnenkort daar wonen. Jij kent heel veel mensen daar in, in Nigeria. Wordt daar dan ook naar gekeken. Naar die omwentelingen in Tunesië. Ja zeker Egypte. daar zijn ze wel degelijk mee bezig. En als je vandaag Twitter zou hebben gevolgd. Mm -hmm. Het is uh, revolutie voor uh, revolutie na. en revolutie naar. Ik bedoel in ieder geval in woord. Is, is de revolutionaire elan al, uh, al uitgebroken. Die zijn daar wel degelijk heel sterk mee bezig. Ik bedoel, als ik daar kom met mijn mobieltje. Dat alleen maar telefoneert. Dan kijken ze mij een beetje meewarig. Aan, want ze hebben allemaal een blackberry en zitten constant te pingen en te, te uh, tweeten en, en weet ik veel wat. Ja, dus, maar dat zijn dan al mensen die een beetje geld hebben dat natuurlijk. Dat zijn mensen die een beetje geld hebben, um, maar uh, twee op de drie uh, Afrikaners beneden de Sahara heeft inmiddels een mobiele telefoon. Dus ja. het is niet zo'n uitzondering. Nee, die hebben gewoon de hele fase van uh, draadtelefoon gewoon overgeslagen. Ja, overgeslagen, overgeslagen totaal. Ja. ja, dat is dan wel weer <laughs> fantastisch. Hè? Maar goed, je weet het dus niet. Maar je, ga, je gaat er wel wonen, hè? Eind februari ga je er naartoe. Eind februari ga ik om uh, de laatste voorbereidingen te plegen. Ja, en ja. Uh, terwijl natuurlijk veel mensen zeggen: ja, wat Waarom ga je daar... in nou, godsnaam? Ja, zo'n zo land waar, waar nu zoveel onrust heerst, of... Ja, het is wat ik mijn moeder altijd zeg... is: gevaar is van veraf altijd enger dan van dichtbij. Ja. En dat is ook zo. Want soms dan belt ze en dan is het. Twee straten verder, dan heb ik nog niks gemerkt en dan weten ze het in Nederland al. En uh, bovendien, het is ook in potentie een fantastisch land. Het is een, uh, een land dat economisch uh, heel veel in petto heeft en wat ook uh, enorm aan het groeien is, uh, economisch al jarenlang. En uh, dat nooit is doodgeknuffeld door donoren. Dus er is heel veel bedrijvigheid en heel veel eigen initiatief. En uh, nou ja, dat uitzicht. Uh, uh, in zeer creatieve boekhouding en dergelijke... maar ook in een, in een heel interessant cultureel leven en intellectueel. En de prachtigste schrijvers, uh, vind ik uit, uit Afrika... komen vaak uit Nigeria bijvoorbeeld. Dus het is ook een van de, de landen met een enorme bevolking, hè? Er is heel veel moois, ja. Er wonen 176 miljoen... nou ja, dat de vingerwerk waarschijnlijk... maar Nigerianen in dat land... In de in Lagos, de stad waar ik ga wonen, wonen ongeveer net, zo mensen, net zoveel mensen als in Nederland. Ja, dat is een, giga, een gigant, <lacht> gigantische stad. Maar ja. heb jij nou het idee van ja, het zou best eens kunnen dat er dus toch echt iets gaat gebeuren? Want ja, het kan niet zo, zo langer zo blijven, hè? Denk je wel eens. Van, ja, dat nou, de, denk je als er een enorme vaak. bevolking in opstand komt, ja, dan zou er ja, iets gebeuren. De rek is eruit, denk ik zo vaak. Maar dan is het een week of twee weken onrustig. Of misschien wel een maand en daarna. Kalmeert het allemaal weer en dan surdert het verder de, de onrust? Ik zou willen dat er een keer iets echt veranderde. Ik bedoel, mm -hmm. een revolutie. Kijk, dan kan ik daar prima van verslag doen als ik daar eenmaal ben. Nou. Dus wat dat betreft, wens uh, <laughs> ik het ze toe. <laughs> Oké, okay. goed. Hé, hey, dankjewel. En uh, nou, fijn verblijf daar. En mocht er inderdaad iets gebeuren, dan weten we het te vinden. Dan laat ik het horen. Ja, dankjewel. Femke van Zeggen. She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 Lonely out of space On such a time timeless flight And I think it's gonna be a long, long time The touchdown brings me round again to, to find cold as hell And there's no one there to raise them If you do And all the science I don't understand is just my job John is dit natuurlijk met Rocketman. Uh, hij is bezig met een uh, autobiografische film... Die is hij aan het produceren met Lee Hall, de scenario-schrijver van de film Billy Elliot. En hij heeft gezegd, Justin Timberlake, dat lijkt mij nou de ideale persoon uh, uh, hè, om mij te spelen in die film. Nou, we zijn benieuwd. Goed, we gaan het hebben over uh, het jaar 2012. En uh, de, ja, wat voor jaar wordt het? Nou, veel sport in ieder geval. Het is het Dickens jaar, maar het is ook het jaar van de historische buitenplaats. Ik ga daarover praten met René Dessing. Hij is kunsthistoricus en voorzitter van de stichting Themajaar Historische Buitenplaats. Buitenplaatsen 212. Oh, goedenavond. Goedenavond. Ja, um, u woont zelf ook op een historische buitenplaats. Hè? Dat, is, um, dat is waar. En dat is ook wel een zekere zin de voeding van veel van mijn energie, wat ik in dit jaar stop. Um, mijn partner en ik zijn een aantal jaar geleden op die buitenplaats beland. En dat heeft mij heel veel gebracht. Veel, veel. Veel kennis die mij ontbrak. En ja. dat is wat me een beetje drijft nu. Wat, wat is een historische buitenplaats? Dat is een, een best wel een complexe vraag die je stelt. Uh, we hebben, laten we zeggen, verschillende windrichtingen: het noorden, het zuiden, het westen en het oosten. En in elke windrichting komen eigen buitenplaatsen voor. Maar die in de Randstad, als ik het even zo mag zeggen... zijn in het verleden, in de 17e eeuw, erg gedomineerd geweest... door de grote invloed en de grote voorspoed van Amsterdam. En in die 17e eeuw en in die 18e eeuw... hebben heel veel Amsterdamse kooplieden in de omgeving van Amsterdam... maar dan moet je denken aan Alkmaar tot Wassenaar... en voorbij Utrecht in het Gooi. Die hebben die hele gebieden volgezet... met prachtige, aangelegde, historische buitenplaatsen. Dus een buitenplaats... Dat betekent dat je eigenlijk elke boom en struik die daarop voorkomt... daar is over nagedacht. Dat zijn in wezen eigenlijk monumentale gezamtkunstwerken. Ja, kun je er een paar noemen waarvan iedereen... Oh ja. Nou, uh, oh ja is bijvoorbeeld Huis ten Bosch, Maar goed, dat ja. is een voor de hand liggende. Nou ja. Maar Soesdijk is er ook een. Groeneveld in Baren is oh ja. natuurlijk een hele mooie. Echt wel, misschien wel behorend tot de top 10. Maar ook Wester-Amstel. Aan de, aan de uh, Amstel bij Amsterdam. Frankendaal op de middenweg in Amsterdam. Een laatste in Amsterdam nog staande buitenplaats. Uh, maar je hebt ze ook op de Utrechtse Heuvelrug. Je hebt ze rond Arnhem. Dus het is altijd een monument. Taalpand met een flinke tuin eromheen. Ja, waarbij de tuin en het huis een onlosmakelijke eenheid vormen. En dan noem je het een complex historische buitenplaats. Daar waar het huis en het tuin nog als eenheid bewaard zijn gebleven. Ja, En hoeveel zijn daar? We hadden er misschien ooit 6000 in ons land. We hebben er nu nog maar 550 officieel aangemerkte over. En die zijn door de RCE, de Cultureel Erfgoed... voorzien van een nummertje. En dat zijn, is eigenlijk nog minder dan 10 procent. Maar wat dat, is er met die reis gebeurd dan? Verdwenen, gesloopt, uh, uh, opgegaan in villa-wijken, finex-locaties... begraafplaatsen, stadsparken. Uh, in Heemsteden heb je bijvoorbeeld het prachtige bospark Groenendaal. Uh, nou, het huis is verdwenen, het bos ligt er nog... en is eigenlijk prachtig in zijn... Uh, en dat is heel, op heel veel plekken in Nederland. Maar goed, die uh, 550 die er nog over zijn... die worden toch wel gekoesterd... <macht> Uh, gedeeltelijk, maar het is een complex bezit. Landbezit is in Nederland sowieso een, een onderwerp van gesprek. Uh, cultuur, cultureel erfgoed staat erg onder druk. De, de, de, de tijd hebben we niet echt mee, mag ik uh, wel zeggen. Uh, en daar komt er nog bij dat de merendeel van de Nederlanders... überhaupt niet eens het woord buitenplaats begrijpen... laat staan weten waar die hele cultuur voor staat. En nou, dat proberen wij in dat themajaar uh, gewoon te veranderen in de hoop dat... Die aandacht ook leidt tot een betere gedragenheid. Ja, want die, die niet alle buitenplaatsen kun je bijvoorbeeld bezoeken. Nee, nee. nee uh, zeker niet. Er, ik zijn... heb eens even gekeken op die website, een hele leuke website. Over. En daar kun je dus zien uh, waar de, de meeste buitenplaatsen zich bevinden. Hè? Ja. Er zijn heel veel kaartjes en er staat er ook: kan je al klikken per provincie. Ja. En dan kan je gewoon zien. Sommige ja. daar kan je naartoe, sommige daar kan je niet naartoe. Ja. Zoals bijvoorbeeld waar jij woont, daar kan je waarschijnlijk niet naartoe. Ja, wel. De tuin is, is in de zomer, tenminste vanaf maart op een zaterdagmorgen kan je daar naartoe. En zo zijn er bijna bij al die buitenplaatsen... wel gedeeltes open, toegankelijk. Uh, uh, er is ook best wel een, een wens van veel eigenaren... om daar iets mee te doen. Maar je moet daar met verstand mee omgaan. Kijk, er zijn nu nog ongeveer 550 van die huizen over... waar de tuin en het huis nog complex is... waar het nog een eenheid is... Uh, daarvan zijn er ongeveer 300 in particulier bezit. En 250 zijn in handen van bijvoorbeeld natuurmonumenten... staatsbosbeheer, de twaalf landschappen, overheden, uh, zorginstellingen, kloosters. Nou, al die huizen hebben een eigen gebruik. Er is vaak ook hele kwetsbare oude natuur aanwezig. Het zijn ook wel plekken waar bijzondere vormen van natuur uh, bewaakt en bewaard worden. Dus je moet daar wel een beetje over nadenken. Maar tegelijkertijd zijn ze ontzettend belangrijk geweest... voor de vorming van ons landschap in Nederland. En dat is iets, ja, er, er is een enorme interessante kant aan het hele verhaal, en het is ongelooflijk dat je anno 2012 met zoiets op de proepen kan komen. Maar leg dat eens uit. In hoeverre hebben die een rol gespeeld bij het landschap? Nou kijk, als je weet dat bijvoorbeeld de Amsterdamse buitenplaatsen... Schravenland, maar ook in Kennemerland bijna allemaal ontstaan zijn op gebieden... Eh, die in ontginning zijn gebracht door die Amsterdamse kooplui. Die zagen daar brood in. Die gingen die gronden ontginnen... zoals bijvoorbeeld ook alle meren boven Amsterdam droog bemalen zijn. De Beemster, die volgend jaar... 400 jaar bestaat... heeft een tijd gehad met 50 buitenplaatsen. Er is er niet één meer van over. En natuurlijk, als je de problemen hoort en ziet in de wereld... er is natuurlijk een hele hoop in de wereld gaande. Maar dit prachtig bezit waarvan eigenlijk het merendeel van de Nederlanders... helemaal geen kennis of weet hebben. Nou, nou, dat is iets... Ik denk dat een heleboel Nederlanders heus wel kennis hebben... van nou ja, individuele plekken. Ja. Zoals als je zegt, nou ja, Soesdijk of of, of, of, of, of uh, Groeneveld vecht, in Baarn. Ja. Nou, ja, Of uh, plaats aan de vecht, dat weten ze het wel. En misschien bijvoorbeeld Borgen in Groningen. In, in, in, ja. in Groningen die, nou, die horen er ook bij, he, of niet? En de staten en de havenstatens en de speakers. Ik denk dat ze dat, maar... dat misschien wel weten. Maar ze, ze weten misschien niet dat dat ja onder één noemer uh, gebracht ja. kan worden... en dat dat het dan historische buitenplaats ja. heeft. Nou, en zeker ook de verbanden die ertussen liggen. Uh, zeker, er zijn heel veel dingen veranderd in de laatste eeuwen. Maar er is natuurlijk een tijd geweest dat die gevestigde families... daar allemaal op woonden. Die mm -hmm. gingen door huwelijken waren er weer allerlei verbindenissen. Dus de, de interieurs waren heel vaak hetzelfde. De, de tuinprincipes, het groen historische element... dat had allemaal wel met elkaar te maken. Want zijn het veelal plekken die in de 17e eeuw gebouwd zijn... 17e, 18e en 19e eeuw zijn o, er ook nog ook veel nog gebouwd. Ja, ja, zeker. Als je bijvoorbeeld hier in uh, het Gooi is in de 18e eeuw, 19e eeuw heel veel gebouwd. Uh, grote en kleine buitenplaats. Dat is. Uh, uh, maar nou. als je daar woont, hè, zoals uh, uh, jij en met je, met je partner, uh, is dat waarschijnlijk te doen om dat financieel overeind te houden of, nou ja, of dat dan ook niet? Wij zijn uh, in de gelukkige omstandigheden... Wij, ik bewoon een huis wat in eigendom is van een stichting. Ik ben daar de huurder, oh ja. zullen maar zeggen. Dus ik ben een passant in dit hele verhaal. Uh, wij dragen bij en ons een steentje bij ook aan die instandhouding. Maar er zijn veel zorgen op buitenplaatsen. Het is een complex bezit, een ingewikkeld bezit. En wij hopen met dat themajaar meer aandacht voor die plekken te genereren... waardoor die gedragenheid misschien ook wat breder valt dan nu het geval is. En wat gaan jullie dan doen in dat jaar? Nou, Er zijn heel veel activiteiten. Er komen talloze tentoonstellingen. Kasteel Groeneveld gaat de tentoonstelling doen. Amsterdammers en hun buitenplaatsen. Elsevier komt op 21 januari met een themanummer. Er komen veel meer themanummers uit. Uh, er komen allerlei uh, activiteiten van historische verenigingen. De, de historische vereniging Laken aan de Vecht bestaat volgend jaar. 100 jaar en organiseert een tentoonstelling. En zo... Speelt in het hele land van alles en nog wat, wat op onze site uh, www.buitenplaatsen2012.nl uh, te vinden en te volgen is. En uh, ja, overal, lokaal, soms ook regionaal. We werken ook in dit zin, in deze opzicht, ook nauw samen met de provincies, die ons ook steunen hierin. Uh, in de hoop meer mensen ervoor te interesseren. Ja, maar er is toch niemand die zal zeggen: we moeten die uh, buitenplaatsen afbreken? Um, nee, maar liefdeloosheid lijkt ook niet tot veel uh, opbouwende dat is, dat Nou, een... ik denk dat er een heel. een soort. soort ja, on, onkunde ook. Er zijn op de buitenplaats best wel veel mensen. die bijvoorbeeld niet begrepen worden door lokale overheden. Mm. En nog steeds zijn er buitenplaatsen. die, be, die uh, bedreigd worden door nieuwbouwplannen. door afbraak, door uh, splitsing uh, door een splitsing van huis en tuin. Uh, dat zijn allemaal zaken die gebeuren. De wegen die langs buiten in Limburg, is dat bijvoorbeeld bij Amsterdam... Is dat, uh, wordt een snelweg 300 meter van een huis gebouwd. Uh, torenflats die naast uh, buitenplaatsen worden gebouwd. In, A in Beverwijk, uh, Akrendam, staat volledig ingesloten langs hoogbouw. Zielig. Nou ja, nou ja zielig. Het, er valt meer te genieten dan alleen maar... Hoogbouw, zomaar maar zeggen. Nou, laten we hopen dat daar het komende jaar verandering in komt. Uh, themajaar dus, historische buitenplaats. Mensen moeten daar de gewone zeker uh, naartoe gaan, ook zeker. als ze toegankelijk zijn. Want van harte welkom. zien hoe, hoe mooi het is. Dank je wel, René Dessing en uh, Sterkte. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Ja, het was vandaag... Uh, Code Oranje in uh, Noord-Nederland. Dat betekent extreem zware windstoten. Die zorgt voor veel uh, overlast. Bij mij in de studio Gerrit Hiemstra. Gerrit, wat was de hardste snelheid gemeten vandaag? Vandaag was dat uh, 119 km per uur in IJmuiden. Oh. En uh, wat is de, de absolute top op ooit gemeten? Nou, in Nederland zit dat op ongeveer 150 kilometer per uur. Maar wat gebeurt er dan? Nou, bij dat soort, bij dat soort windstoten dan, uh, ontstaat er gewoon heel veel schade. Kan je dan nog uh, blijven staan? Nee. Dan waai je gewoon weg. Is dat wel eens gebeurd? Mensen die gewoon een woep, zo de lucht ja, in vlogen? Dat gebeurt, uh, dat gebeurt wel bij dat soort windstoten. Uh, dat is ook, uh, da, daar gebeuren ook wel ongelukken mee. Uh, ik weet me toch, uh, nog te herinneren dat er ooit eens iemand echt van een pier is afgewaaid. Ja. En gewoon verdronken is. Omdat het, ja, die kon niet blijven staan. Ja. En uh, als je nou, uh, want er zijn ook mensen die gaan dan leuk naar het strand. En die gaan daar lekker in zo'n wind ja. eh, hangen. Dus ja. dat kan dus ook verkeerd aflopen als er opeens ja, een flinke windstoot aankomt. Ja, het lijkt heel leuk, maar je speelt eigenlijk toch wel met uh, vuur. Uh, kijk, als je gewoon op het strand loopt, dan zal er niet zoveel gebeuren. Maar als je echt in de buurt van het water komt, dan kan het echt fout aflopen. En uh, kan je dan beter dik zijn of dun? <laughs> nou ja. Poeh. Uh, ja, dan wordt het wel heel uh, specifiek. Nou, maar ja. Ik denk dat gewicht toch wel uh, de doorslag geeft uh, boven de omvang. Laat ja. ik het zo maar zeggen. Dus als je, dus als je dik bent, dan, nee, dan sta je steviger op de grond. Ja. Ja. Ja. Maar ja. als je dun bent, zoals jij, lang en dun, ja. dan heeft de wind minder uh, uh, grip, op je. Ja, dat is op zich wel zo, maar ik denk... Ja, ik, ik heb het nooit uitgezocht, maar ja. ik denk toch dat, uh, dat het gewicht het wint van, uh, van ja. de omvang. Ja. Ja. Dus uh, wij hebben het eigenlijk wat dat betreft niet zo goed. Nee, nee. nee wij kunnen beter binnen blijven. Oké, okay. <laughs> Dankjewel, je wel. Gerrit. Ja, zometeen kunt u nog luisteren naar uh, Casa Luna. Daarin te gast Ellen tendamme over haar concerten met Amsterdam Sinfonietta. Ze wordt uh, ondervraagd door Helco Span. En donderdag is Ellen tendamme hier aanwezig in de Oogstudio. Gaat ze ook zingen. En morgen is hier Clary Polak. Dag. EN steen.